Vivanek met het NOS-journaal. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is acuut op zoek naar 1800 extra opvangplekken. De reguliere opvang van asielzoekers zit vol. Dat schrijft staatssecretaris Broekers Knol aan de Tweede Kamer. Er wordt onderzocht welke grootschalige locaties gebruikt kunnen worden om asielzoekers op te vangen. Het zou kunnen gaan om sporthallen. Op dit moment worden er ruim 27.000 asielzoekers opgevangen in asielzoekerscentra. De laatste tijd komen er weer iets meer asielzoekers naar Nederland. De Senaat in Italië heeft besloten om de immuniteit van Matteo Salvini in te trekken. De leider van de Anti-Immigratiepartij kan daardoor nu worden vervolgd voor vrijheidsberoving... omdat hij in 2018 migranten op zee heeft laten vasthouden. Dat deed hij in zijn functie als minister van Binnenlandse Zaken. 177 migranten zaten dagenlang vast op een schip... omdat Salvini ze niet wilde toelaten in Italië. De Italiaanse justitie wil hem daarom aanklagen voor machtsmisbruik en ontvoering... Maar dat kon niet, omdat hij tot nu toe onschendbaar was. Ticketmaster roept alle gebruikers op een nieuw wachtwoord in te stellen. Volgens de verkoper van concertkaartjes... zijn er ongewone inlogpogingen bij een aantal accounts ontdekt... waarna de wachtwoorden zijn gereset. Of de wachtwoorden van alle accounts zijn gereset is niet bekend. Ticketmaster zegt dat hackers mogelijk gebruikt hebben gemaakt... van een lek in een andere dienst... waar gebruikers hetzelfde wachtwoord hebben gebruikt. Unilever gaat geen voedingsreclames meer maken voor jonge kinderen. Het bedrijf doet dit om overgewicht bij kinderen tegen te gaan. Bij gewone reclame hanteert Unilever voortaan een minimumleeftijd van 12 jaar... en op sociale media een leeftijd van 13. Ook worden er geen influencers en beroemdheden meer gebruikt. Het concern begint de reclamestop stop met de ijsjes. Later volgen andere producten. Het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog... en zijn er brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 0 tot 4 graden. Morgen is het bewolkt en gaat het vanuit het westen regenen. En dan wordt het 4 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is de randen van het welden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer Ze de gaan naar Spartio's en pa die zegt ja, het verkeer. verkeerd Ze plaatst de deel, de vrede weer haar vaaier op, oh, Maar potro oh, roep zijn gil, de zee zit in me nog, we gaan zand. Zandvoort aan zee. Welkom bij het programma Oud Zandvoort. We hadden iets anders op de, op de lijst staan om te gaan doen. Maar het onderwerp is even in de ijskast gezet. Hans Gans, de gasten die we daarvoor op het oog hadden, die was verhinderd. En daardoor gaan we toch iets, iets doen... om toch tegemoet te komen aan de geschiedenis van dit dorp. En ik doe dat samen met technicus Jan Kool. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, we gaan het uh, met z'n tweeën proberen te doen. En uh, ja, hoe gaan we dat dan doen? Nou, dan wordt het dus improviseren geblazen en... Gelukkig, deze week profte de klink op de deurmat bij, uh, bij ons thuis. Uh, mijn moeder is uh, een trouwlid lid van, uh, van de klink. En daarom uh, gaan we in ieder geval kijken en doorbladeren wat daar eigenlijk allemaal in staat. Dus dat uh, sowieso. Uh, we hebben natuurlijk uh, ook nog gewoon muziek, maar dat doen we straks. Uh, is jou iets opgevallen, Jan? Want uh, dan uh, haal ik je er gewoon even fijn bij. Ja, nou, er is me in ieder geval opgevallen dat hij uh, dat een beetje dunnig is. Uh -huh. Wat me ook opgevallen is... Dat een heel verslag is van de genootschapavond. Van ja. 4 november 2011. Ja. Daar begint het mee op bladzijde 3. Ja. Oftewel 835 van al deze nummers. Ja, want het, het is een heel boekwerk voor die mensen die al die klinks hebben. Denk ik Zou je er een aardig, uh, ja, een aardig boekwerk van kunnen maken, denk ik. Ja, er wordt een boekwerk van gemaakt. Mm -hmm. Als het goed is, dan gaan we ook weer die klinken binnenkort weer inzamelen. Ja. En dan worden ze weer uh, ingebonden. Dat wordt alweer het vierde deel van deze grote klinken. Ja. Er zijn ook drie delen van kleine klinken. Ja. En die behelzen dus de jaren 80 en 90. En ja. deze behelzen de jaren 2000 tot en met nu. Dus uh, er komen gebundelde versies? Uh, er zijn in gebundelde versies. Dat is uh, heel goed voor de mensen thuis. Ook die uh, vinden van, nou, ik ben er een paar misschien kwijt. En uh, ik zou het toch wel prettig vinden als ik het ergens in de boekenkast uh, kan uh, opbergen of wat dan ook. Uh, nou, zo zit het weer niet in ja, elkaar. De, ah, de gebonden ja, versies zijn bij de mensen thuis. <laughs> Goed, het gaat in ieder geval om uh, de gebonden versies. Uh, ik las ook trouwens, uh, ik, ik, ik zit er even in te kijken. En het werd onder andere uh, besproken over de geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk. Bij uh, die ja, avond in 4 klopt. november. Dat ben je klopt. erbij geweest? Ja, daar ben ik bij geweest. Ja, wat, wat werd er precies uh, besproken? Uh, uitgenodigd was uh, de gemeentearchivaris. We hmm. hebben een gemeentearchivaris. Ja. Sinds 1995, dat is lieve nieuwe zootsma. Voor die tijd hadden we natuurlijk ook een gemeentearchivaris. Ja. Alleen die had een andere naam. Ja. Deze man die ging vertellen van uh, ja, vanaf het begin van dat de kerk hier in het dorp stond. Ja. En die stond in eerste instantie uh, als schuilkerk in de, in de, in de Haltestraat. Ja. Ons beroemde Café Neuf. Ofwel, oh, ja. Ofwel ja, ja, ja, de, ja, ja, de ja. En uh, in, in, ik dacht, ik meen in 1854, is, is besloten om een, een kerk te, te bouwen. Uh, staat er ook maar in? Waar die nu staat. Ja. Nou, dat hele verhaal staat erin. Hè? Ja. Mensen en... zouden het kunnen lezen als ze de klink kopen, want ja. hij is te koop. Hij, ja, hij is te koop op de, op de Grote Krocht. Daar uh, kunt u hem uh, halen, wat, wat dat er gaat. Er staat, uh, staan zeer veel bijzondere wetenswaardigheden. Uh, die, die over die lieve Maar Ik weet wel dat er ooit een andere archivaris ooit heeft rondgelopen in de, bij de gemeente Zandvoort. Volgens mij was dat meneer de Heer. Maar ik weet het niet zeker. Dus ja, dat dat uh... was de echte gemeentearchivaris. Die, was... die, die zat gewoon ook hier in het dorp. Ja, uh, uh, wat deze, ik... deze meneer zit niet in het dorp. Die zit in, dus is... in de Janstraat in Haarlem. Dus in een streekarchief. Ja, dus een, nou, zelfs een provinciearchief zit er aan. Ah, weet ik niet precies. Ik, ja, ik ben een klein zit... beetje op de hoogte van hoe dat rijdt. Omdat het mijn eigen vak is wat okay. dat gaat. Dus uh, tegenwoordig uh, uh, ja, dan hebben al die gemeenten hebben samen besloten... om uh, dat onder te brengen in een bepaalde streek. En daar valt uh, Zandvoort kennelijk dan ook onder, Halen en omstreken. Ja. En uh, ik weet dat dat, dat dat zo is, maar uh, het zou, ja, hij zal daar ongetwijfeld het een en ander hebben opgeslagen, neem ik aan, van, uh, van, van dit verhaal. Uh, ja, dat zal weinig zijn, want ik denk dat het meeste toch bij, het, uh, bij, kerk bij, bij de kerk zelf ligt, bij ja. het bisdom. Die hebben, die hebben een eigen, eigen archief ook. Ja, want uh, overigens, we, uh, ik, ik zie ook de naam, en dat vind ik ook wel heel erg, uh, die, die slaat natuurlijk op die straat, daar achter bij de Diagonia-straat, de pastoor Lamy. Ja. Dat, uh, dat is een man daar, die daar ook hij, aan verbonden is Daar is, had uh, hij een wees. uitgebreid verhaal over. Uh, die de, en, die, de die, die, lieve en, en dat uitgebreide verhaal, dat ging echt van, van waar Lamy vandaan kwam. Hoe hij hier uh, in het dorp zich uh, manifesteerde. Ja. En dat deed hij dus als... Uh, hij, hij bleef bedelen om, om steeds maar geld bij elkaar te krijgen voor de kerk. En dat ja. heeft hij zijn, eigenlijk zijn hele leven is hij dat blijven doen. Ja, Vandaar dat de kerk, dus de Rooms-Katholieke kerk, wat, wat, wat uh, lekker groot is geworden. Ja, is om, hier heen, in Zandvoort. Ja. ja. Ja, dat, dat, dat vind ik toch wel opvallend dan eigenlijk. Als je hier in de streek kijkt uh, van wat de uh, wat, wat, uh, geloofsrichting is. dan denk ik van ja, de katholieke kerk. S uh, opvallend uh, dan waarschijnlijk uh, dat het Stamford toch een aardig uh, grote groep heeft. Ja, nou, dat is in, de, in, in alle dorpen rond Haarlem. dat komt er toch wel volgens mij gelijk hoor. Als ja. ik naar Haarlemlieden kijk. Dat, dat... toch wel? Ja. Mm. Geen, ik zou daar geen onderscheid in durven trekken. Nee, oké. Okay. Maar uh, je had het net over die, deze pastoor die zich uh, lang heeft ingezet voor armen en arme bestrijding. Of armoede bestrijding of wat dan ook. Ja. Um, en het geloof natuurlijk. En het geloof. Ja, het, het, allicht, dat hoort er natuurlijk bij. Uh, hebben, zij, hebben zij eigenlijk ook van de, uh, van de katholieke kerk uit hier ook in dit dorp uh, armenhuizen of wat dan ook uh, onderhouden? Dat, dat, dat, dat, dat weet dat, jij niet, hè? Dat weet ik niet. Nee, nee ik, ik weet wel de zorginstelling aan de overkant. Huis, ja. sterren, de zee. Ja. Dat, dat, dat, dat, maar hoe dat precies in elkaar steekt. Ja, ik, ben, ik ben natuurlijk ook geen zandvoort. Dus nee, ik, maar, van van uh, het nou, ik ben van huis meegekregen. Mensen kunnen trouwens bellen op 023 57 303 We maken er even een interactieve uitzending van. Wie mij uh, wat kan vertellen. Want ik weet wel. Uh, de Giacunie-huisstraat. Dat heet niet zomaar de giacunie Dat Daar moet iets zijn geweest. Wat uh, is, ja, lekker met je geschiedenisjaar kopen. Maar goed, ik, ik, ik, ik, doe ook maar, ik word ook maar even zomaar neergezet. Dus ik uh, vraag aan de mensen thuis, die dus nu zitten te luisteren, van ja, uh, is er iemand die iets over dat Diakoniehuis zou kunnen vertellen? We heet, uh, het, die, die zijstraat van de Halterstraat, die heet daar niets voor niets. staat in ik heb me laten vertellen dat daar ooit iets stond wat door deze Rooms-Katholieke kerk is onderhouden. Dat kan dat... Kan mij, uh, dan, dan kan ik het niet aan de indruk ontdrukken dat dat niet het geval is geweest. Dus, nee, dus, nee. Dat, uh, dus dat, daar hou ik het dan maar even op. Uh, Mochten mensen zijn die zeggen van, uh, van nou uh, ik, ik wil daar wel iets over vertellen. Dan kunnen ze dus bellen. Dus 023 5730393 En dan is er ook nog een mogelijkheid om dat op een ander nummer te doen. Dat is 023-5731969, dus ik herhaal nog eens een keer 023-5731969. Uh, het lijkt me nu weer even tijd om uh, toch maar weer eens even een uh, stukje muziek te gaan uh, draaien. Ik weet niet wat jij allemaal bij elkaar hebt uh, gezocht. We hadden, de, ja we openen altijd met Tante Leen. Uh, ja, ik ga nu verder door met de, de lijst die Koor uh, samengesteld had. Koor ja. die heeft uh, wel voor deze uitzending de muziek verzorgd. Ja. En ja, het, het, het past wel best wel een beetje erbij allemaal. Bij ons verhaal van nu. Van nu. Het heet Het Testament. Oké. Okay. Na 22 jaren in dit leven maak ik het testament op van mijn jeugd.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 word ik even net, uh, dit was overigens Boudewijn de Groot ja, met het Testament, ja. Uh, het, uh, of, uh, je zou vanavond wel punten gescoord hebben meteen. Ja, raadje plaatje geloof ik. Ja. Ja. <laughs> dat is wel leuk. Wie daagt CFM uit? Ik, ik behoor niet tot het CFM gilde in ieder geval, ik, ik heb besloten om me bij een wethouder aan te sluiten, dus uh, wat dat er gaat uh, gaan we kijken hoe ver wij uh, gaan komen vanavond. Maar goed, uh, eerst weer terug even naar het -huis. Ik wordt toch eventjes, uh, eventjes nog door jou op, uh, op de vingers uh, gedinkt. Jaco, Inderdaad, dat is van een andere geloosrichting van de hervormde kerk. Maar goed, misschien dat de mensen even goed nog uh, in lijn van, van, uh, van, de, van de kerk waar we het net over hadden. iets kunnen vertellen over uh, dat armenhuis wat daar, uh, of dat in ieder geval het huis wat daar gestaan heeft. In, in mijn vermoeden zegt dat dat het Hulsmanhof is geweest. Dat kan bijna niet anders, maar goed. Uh, over armenhuizen gesproken, Jan, want hier heeft er voor, voor nee, de stoep nee. ook ooit heen gestaan. Ja. Als hij er gestaan had, hadden we er tegenaan gekeken. Ja, dan was er alleen nog maar een heel nauw straatje... denk ik, ertussen uh, ja, ja, geweest. Ja, ja, ja. en uh, Hadden we dus nu niet iets... Uh, voor ons uh, ja, ja. een uitzicht uh, gehad. Ik heb... dat dat vind ik trouwens wel leuk. Ja. Uh, ik was Een paar jaar geleden was ik toen bij een diaavond van de babbelwagen. Als we het dan toch over hele uh, oude dingen in Zandvoort hebben. En Tom Drommel... die wist daar uh, wel eens een en ander over te vertellen. Over dat armenhuis. Ja. <coughs> het, het, ja, het is nu gesloopt. Het is, het is er niet meer. Maar... Uh, ja, wat daar zich allemaal afspeelde in die tijd. Ja, het was natuurlijk uh, uh, ja, het, haast primitiek uh, bijna. Ja, nee, maar het was ook een oude mannenhuis. Ja. Nee, dat, uh, oude voor zeelieden geloof ik ook? Nee, nou, ja, voor iedereen. Voor iedereen? Ja, ja. Ou oude mannen. Geen oude vrouwen. Oude ja. mannen zaten er. Ja. Die, die konden niet zo goed voor zichzelf zorgen, heet het. Ja, en daarom hadden ze dus besloten om er een uh, armenhuis uh, ja. in, uh, in te richten. Dat, dat heeft hij dus op het Gasthuisplein gestaan. De, ik weet niet of het toen ook Gasthuisplein heette. Nee, dat was geen plein. Nee, hè? Nee. Nee, het de, was een, de, de, er waren twee straten hier, geloof ik. Hiervoor was de Rozenobelstraat. Ja. En aan de andere kant, waar we tegen, tegen Bakkekeur aan kijken, ja. daar was uh, de, de baan. De baan, ja. ja. ja. Dat, daar had Tom drommelen over op die avond. Ja. Dus, uh, het, het, het speelde zich ook af. Dit gedeelte was ook een beetje het uh, halve industriegebied ook van Zandvoort. Schauke, maar laten we... Ja, dat, dat weet ik wel. Uh, dat, ik hier wat, dat was uh, aardig wat bedrijvigheid hier achter in, uh, in, in die straat ook, uh, Pakveldstraat. Uh, ik denk ook hier uh, bij de Swalu Swaluweestraat. Dat dat ook, uh, uh, het ligt er een beetje aan over welke tijd je spreekt. Dan hè? praat ik over uh, zeker wel een jaar of 70 terug, ja, 60 ja, terug. Ja, toen was die, die pakvatstraat er wel, maar ja. 100 jaar daarvoor was die er absoluut niet. Nee, nee, nee. nee. En uh, ik, ik weet dat het, uh, daar, daar zijn ook uh, gezinnen zijn grootgebracht, om het wel maar zo te zeggen, in ja, hele uh, kleine huisjes, om het uh, maar zo te zeggen. Dus, dus wat dat er gaat, uh, is, uh, en, ja, die huisjes die stonden dus midden in uh, al die uh, bedrijvigheid, in de stond het een en ander. Uh, en uh, dat, dat, ja, dat, dat daar heeft ja. toch ooit het bedrijfsleven en het industriële gedeelte van zandvoort zich afgespeeld. Ja. Ik, ik wil nog even terug naar het Gasthuisplein. Naar ja. het uh, ah, Gasthuis. Uh, ja. als, je, als je dan in die klink kijkt, ja. op pagina 5 is het volgens mij. Ja, ja dat, uh, daar staat iets. Er ja. staat een groepsfoto van de folklorevereniging uh, De Wurf. En het, uh, dat, dat, is een, dat is een foto gemaakt uh, voor Esplanade. Ja, ik weet, ik, ik weet nog het oude gebouw van Esplanade. Dus dat herken ik wel degelijk. Uh, en ik, ik, ik heb me laten vertellen, als ik zo naar die foto kijk... dan staat er een, een, een fles gepromoot wordt. Van? Bol en Dunlop. Ja. Ja, wat is dat eigenlijk... Geen idee. Als, als mensen ons daar dan wat over zouden kunnen vertellen, uh, dan zouden we daar ook al geholpen mee zijn. Uh, er zijn er ook nog uh, over die kistjes. Nee, nee, nee, nog even niet? een foto. Die ons, foto, ons, ja. Die gast van vandaag, die staat erop. Oh, die staat erop. Zo, vet, ja, hij is dan. er wel niet, maar ja. uh, hij staat er helemaal achterin. Met zijn met Zuidwest erop. Uh, dat is Hans Gansen. Uh, ja. Ja, ja, nou ja. zie ik hem staan. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, die zou vandaag uh, geweest zijn. Maar uh, Hans was verhinderd. Er was een, een een of andere bestuursvergadering... of ledenvergadering... waar hij bij aanwezig moest zijn. En hij uh, heeft uh, uh, gezegd... dat hij... Uh, hier afgezegd uh, had. Ja, dat weten wij niet. Maar goed, hij uh, is verhinderd en anders hadden we het vandaag over de Zandvoortse bijnamen gehad. Maar goed, die uh, bewaren we nog wel even voor een uh, latere keer. Maar hij staat er inderdaad op met zijn Zuidwester. Ik, ik had hem eens herkend, uh, wat dat er gaat. Maar nu zie ik hem inderdaad ertussen staan. Wat heel uh, bijzonder de is. De volgende pagina. Ja, uh, dat, is die, uh, dat zijn die twee uh, kistjes, Ja, die lijken Vervaardigd door de lip. Nee, nee, nee, nee, nee, ze zijn gebracht of gevonden bij de LIP. Het staat in het artikel. We kunnen het hele oh. artikel voor gaan lezen. Ja, nee, dat doen we niet. Dan, dat doen we niet. Dat doen we niet. Uh, dus, maar ja? het is een kistje en er, er, er staat een jaartal op. Het ja. is oud. Het is een ja. oud kistje dus. Ja. En, maar het lijkt ook een beetje op je kistjes die, uh, die vroeger uh, rondgingen om geld op te halen voor, uh, voor zoiets als een, uh, een oude mannenhuis. ja. Vandaar ook dat we het even daarover hadden. Want die kistjes ja, hebben daar ook gestaan. Heb. In het museum hebben ze ook zo'n oud kistje. Ja. Ook voor het oude mannenhuis was die. Dus dat is niet dit kistje dan. Maar een ander kistje. Ja. ja het lijkt er per dag veel op. Nou ja, goed. Als mensen uh, willen weten waar ze het recht kunnen, kunnen ze dat kistje uh, halen. Nou, ja. ja. Uh, ik, weet je wat ik zo bijzonder vind? Als ja. je bovenop die deksel kijkt, dat mm -hmm. is een... Raar, normaal zit daar een recht gleufje in waar je een penning in kan gooien, maar ja. dat is bij deze niet. Dit is nee. een krom. Ja, het is een half uh, lachend uh, gezichtje als je ja. er uh, ja. een beetje een voorstelling ja. van maakt. Weet je ja. wat het leuke is? Nou. Je kan meteen een, uh, een stukje doorgaan ja. naar de volgende bladzijde ja. en dan zie je muntjes met diezelfde stukjes eruit, ja. maar, dan, maar dan weer een totaal anders. Ja, maar dat, dat heeft weer te maken met, uh, met gasmeters. Ja, zullen we het daar zo over Dat hebben? lijkt me wel een goed plan. Ik weet niet, hij gaat het gewoon even proberen of we iets van de, van de muziek gaan krijgen, moet lukken Jan. Ja, ja. Uh, dus gewoon even dubbel klikken. Ja. Uh... Wil u een stekkie, een stekkie, een stekkie, wil u een stekkie van de futsia? Heb u een plekkie, een plekkie, een plekkie? Heb je een plekje voor de fucsia? Het is een makkelijke plant. Hij als ware uit de hand. Een beetje mest, een beetje zon. Hij doet het best op het balkon. Ik geef een stekkie, een stekkie, een stekkie. Als ik s'avonds op visite ga, dan breng ik overal geluk. Ik geef een stekkie van de fuk, ik geef een stekkie van de fucsia. Van de fuc, fuc, fucsia. Willen u een strekkie, een strekkie, een strekkie? Willen u een strekkie van de fuchsia? Hebben u een plekkie, een plekkie, een plekkie? Hebben u een plekkie voor de fuchsia? Het is een makkelijke plant. Hij eet als het uit de hand. Een beetje mest, een beetje zon. Hij doet het best op het balkon. Een stekkie En als ik s'avonds avond op visite ga Dan breng ik overal geluk Ik geef een stekkie van de fuk Ik geef een stekkie van de fuxia Van de fuk, fuk, fuxia Geen huis in de straat van niet de fuxia te bloeien staat uit de flex Heeft de roze fuchsia op haar Wil u een strekkie, een stekkie, een stekkie? stekkie? Wil u een stekkie van de fuchsia Heb u een plekkie, een plekkie, een plekkie Heb u een plekkie voor de fuchsia Het is een makkelijke plan Eet als het ware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 terug naar, de, naar de, de gasmeters en de gashouderfabriek. Uh, uh, Jan, jij uh, zei net uh, even onder het uh, lopen van dit uh, nummer. Uh, dat, uh, ja, dat weet ik eigenlijk ook wel uh, uit uh, de tijd dat ik nog klein uh, was. En dat ik daar uh, bij de Tolweg nog wel eens met uh, mijn grootvader nog wel eens rondgarlde. Uh, dat daar uh, ook de, de gastoestanden uh, zich afspeelden. Gasfabriek of wat dan ook. Ja, en sterker nog, nog steeds. ja. Nog steeds. Ja, men is er zelfs druk bezig nu om, om de gasdruk te verhogen in het dorp. Mm -hmm. En al die, die, die vrachtautootjes en, en, en autootjes van die mensen die dat doen, ja. die, die staan daar geparkeerd. De materialen liggen daar. Mm -hmm. Het is dus nog steeds het terrein van de gas. Ja, dus die, de, gas oh, de, ga, de gasdrugsstation staat er nog steeds. Ja, ja, nou ja, In ieder geval weet ik wel dat, uh, dat daar ook uh, in de tijd dat het nog provinciaal was. Uh, dat daar zich uh, ook wel uh, het een en ander afspeelde. Het, er was een kantoor dat, was, uh, dat is nu tegenwoordig bewoond op de Zandvoortselaan. Daar zat een kantoor. Een, uh, volgens, mij, volgens mij was dat van een pen. Ja, dat zou het elektriciteitsbedrijf uh, ja, geweest ja. zijn, maar ik, uh, ik, ik weet in ieder geval wel dat er, uh, dat er ergens ook kantoren, ja ik haal misschien twee dingen door elkaar heen hoor, dat, dat zou best uh, kunnen, maar wat ik weet is dat uh, daar ook een, een kantoor was, maar inderdaad dat zou het uh, elektriciteitsbedrijf uh, geweest uh, kunnen zijn, het PIN, toen nog, en uh, het gasbedrijf uh, dat, uh, dat, dat zat inderdaad uh, op de tolweg. Uh, ja, uh, wat ik wel uh, kan me herinneren dat, uh, was dat, het een, uh, dat er een hele hoop opslag uh, was van onder andere leidingen en uh, van alles was daar uh, en, en nu is dat wat, wat, veel wat minder, heel wat minder, ja. uh, maar het gebouw of het, uh, het pand, uh, het oude pand, dat staat er ook nog steeds. Ja, ja. ja en er zitten een heleboel uh, verenigingen in. Hè? Ja, de zit er geloof uh, ik hier? zit er, de ja. toneelvereniging zit er, het in ja, die zit daar boven. Ja. Ja, en dan zit uh, het Genootschap Hout Zandvoort daar. Ja. En de reddingsbrigade zit er tot, tot, uh, tot op heden. Tot op heden, ja. ja en die uh, gaan naar het nieuwe pand. Ja. Uh, dat, dat is een beetje het, het nieuwe pand. Dat is het uh, brandweerkazerne. Daar ja. zouden ze uh, dan naartoe uh, gaan. Ja. Uh, maar goed, dat is nog toekomstmuziek. Uh, maar uh, iets over. Uh, ja, dat, dat is. Uh, dat ze daar van daaruit hadden. Gasmeters. En daar wordt nu ook over gesproken in. Uh, in de klink, uh, dat had je van, uh, aan het eind van de 19e eeuw, begin 20e eeuw, werd er daar uh, de muntgasmeter ingevoerd door het gasbedrijf en uh, dat bleek een uh, doorslaand uh, succes te uh, zijn, uh, want dan kon je uh, zeg maar een uh, penning ingooien en dan begon die uh, meter, uh, of tenminste, nou, dan, dan kreeg je nee, op, gas. Ja, om de havenklap moest je zo'n penning erin gaan. Ja, dan kreeg je gas. Dan had je weer gas. Voor, uh, voor een x uh, aantal uh, kubieke meters in, ja, in dat, ja. uh, dat verband. En, en Adi Koper die heeft dus een collectie van die, uh, van die munten. Die heeft hij uh, gepresenteerd in, uh, in de klink. Ja, ja er zitten er zijn, uh, hoekjes zitten eruit, of wat dan ook. Uh, rondjes uh, die, die, niet, uh, die er niet in zitten, of, of wat dan ook. Zou, zou het zou een beetje zuinigheid geweest zijn. <laughs> Ik weet niet wat dat uh, zijn. Maar er waren uh, meerdere gasmuntjes uh, in die periode. Of in ieder geval uh, zijn daar. Ja, uh, heel wat uh, muntjes uh, geslagen voor uh, de meters. En om het gas bij de mensen thuis uh, te, te brengen. Ja, en, of, ja wat wou je zeggen? Volgens mij is er nog een gasfabriek in het dorp geweest. Ja, ja maar ik weet even niet gauw uh, waar dat is uh, ik ook geweest. ook niet precies. Maar misschien de mensen thuis wel? Misschien weten ze het. Uh, die zouden we dan ook weer uit kunnen nodigen om... Eventueel te bellen op 023 5730393 uh, en eventueel op 023-573-1969 over, uh, over een, nog een gasfabrik. maar uh, Over die meters gesproken, want dat weet ik dan weer wel. Uh, dat is wel leuk om daar nog even over door te gaan. Tegenwoordig hebben ze een uh, slimme meter geïntroduceerd. En dat, uh, dat heeft dan ook weer te maken met een bepaald systeem. Uh, dan uh, zoiets wat je ook met je mobiele telefoon hebt, prepaid. En dan uh, mag je van tevoren betalen en dan. Ja, uh, zo wordt er een bepaalde afname. Uh, is in het werk gesteld. Dat is mij onbekend. Maar ja, er is, van het waterbedrijf weet ik dat. Over of, het waterbedrijf. Ja, ja, ja, ja, en of ze dat plaats, ook met het ja. gas gaan doen, dat weet ik niet. Maar er is een soort van slimme meter... Die, die, die dat ongeveer hetzelfde principe hanteert... Van, van wat ze vroeger met die gasmuntjes deden. Ja, als we het over gas hebben... dan hebben we het automatisch over de kou. Want ja, het is een winternummer. Dus dan is het natuurlijk wel lekker... als je de centrale verwarming heeft hard heb aanstaan en dat je dan die klink in je handen hebt zitten. En dan kan je ook, als je, als je verder kijkt in dat blad... dan zie je op een gegeven moment hoe dat in vroegere jaren was... als Zandvoort in de kou was, in de kou verkeerde als het ware... Nou, uh, ik heb inderdaad verhalen gehoord van onder andere mijn oudere zussen, die waren toen nou ja, een jaar of vier, vijf, niet, niet, niet ouder, en als kinderen liepen ze dan over de boulevard en dan zagen ze in de, in de winter van 63. Je, je ziet er heel enthousiast uit, ja. zullen we eerst een nummertje draaien, want het is, goed. is een uitgebreid verhaal zo meteen. Ja, ja, ja goed, die maar die ik zeg het toch okay. even, ja, ja, ja, ze, die zagen ja. ijsschotsen en daar gaan we het zo over hebben in ieder geval. Ja. Mountes, Mountes, Mountes, Mountes, Verdix, Verdix, Verdix. Ja, dat uh, waren de, de, de nits met de Dutch mountains. Over uh, Bergisch uh, gesproken, die hebben we hier, hier wel in Zandvoort. Zandvoort in de winter. Uh, ik had het net al over uh, de ijsgrotzen op het strand. Maar uh, in die duinen had je ook van die modderpoeltjes of watervijvertjes. Dat soort dingen. Uh, en die vroren dan ook heel erg snel op als het goed en stevig vroor. Dat weet ik dan weer wel. Uh, van uh, de tijd dat ik nog klein was... Gebruikten wij daarvoor de vijverhut. Die, uh, dat was ja, natuurlijk de stek om uh, daar je schaatsen onder te binden en uh, daar uh, de rondjes uh, om het eiland heen uh, te schaatsen. Um, vaak ook um, stond er toch ook nog wel een koek in Zopie. Tent om uh, het een en ander te voorzien van, uh, van warme chocola en uh, noem maar op. Dus in dat, in dat verband uh, weet ik uh, over dat schaatsen uh, heel veel. En uh, dan hebben we ook nog het Zwanemeer in, uh, in Zandvoort-Zuid. Dus dat, dat, uh, dat is de andere plek uh, waar uh, heel veel uh, geschaats wordt. Ja. Volgens mij kan je daar het allereerste schaatsen in doen. Dat is één ding wat zeker is. Uh, die vriest het uh, snelste dicht. Ja En op die ondergelopen voetbalveldjes die uh, er dan nog, uh, er nog zijn. Tenminste, in ieder geval uh, willen ze dat nog wel hier en daar nog wel eens doen. Van die, uh, van die plekken even onder water zetten. En dan ja. nou weet ik in ieder geval wel uh, dat, dat uh, ja, uh, het, het voetbalveld in Plan Noord, zoals dat toen nog heette. Dan heb ik het over de Nicolas Beetslaan en, uh, en de Verlenenweg Want daar, uh, die, die voetbalvelden, dat, waren, dat was een heel groot, uh, groot terrein. Nou, als je daar uh, de boel onder water zit dan uh, kon je daar ook uh, dapper schaatsen. Dat, ja, dat weet dat, ik dan wel. Dat, dat lag natuurlijk lekker in de luwte. Dat wil wel vriezen. Daar wil wilden het ook behoorlijk uh, hard uh, vriezen. Maar uh, het, het Zwanemeer is natuurlijk ook een vrij populaire plek... als het gaat om uh, de mensen uit Zandvoort-Zuid... die uh, in de Kort van de Lindenstraat uh, wonen en de Frans Waanstraat, uh, Want daar uh, speelt het zich uh, allemaal af. En ook dat uh, is uh, leuk om, uh, om mee te maken. En ik weet ook dat er tot voor kort, maar dan uh, ga ik wel even heel uh, kort terug in de tijd. Ja, of drie, vier geleden hadden ze dat vlak bij de ha oude Hannies Dat die school die bestaat niet meer. Maar uh, daar op dat terrein, waar nu uh, zeg maar bovenop. Het louis davidskaree carré aan het verrijzen is. Daar hadden ze dus ook even wat onder water gezet. En dat was het allereerste ijsbaantje, zoals we dat nu de laatste tijd hebben. Ja, ja. Kent. En dat is een doorslaggevend succes, ja. heb ik begrepen. Ja, maar ja. Dat, dan zitten we wel in de. Ja, nee, maar, maar we gaan, gaan weer terug, terug, naar terug naar het he. verleden. Uh, ik, zie, ik zie een Loeres. Ja, dat, die, die heeft daar ook gestaan. Die keek dan even uit over de IJszee, om het maar zo te zeggen. Ja. En, ja? en, en er staan nog meer van die platen. Hè? Met, met, ja, ik zie zelfs een bomschuit volgens mij. ergens. Of een afgang met een bomschuit ervoor. Ja, met met ja, de, oude het, ja. de, de, de oude watertoren erop. De oude watertoren. Nee, dat kan geen bomschuit zijn als ik naar de, naar de tijd kijk. Dat zal wel een ander bootje zijn. Het, het, het, er staat wel een bootje hier op, Maar het, het was ook in die tijd. Uh, en dan praten ze over de, de winter van 1939 40 dus vlak voordat uh, de Duitse inval uh, was, uh, was er ook zo'n barre winter En uh, er is zelfs ook nog een plaatje van uh, de Zandvoortslaan richting Hanemenstraat. Waarin het ook nog eens een keer uh, wordt benadrukt hoe dat uh, eruit uh, heeft gezien. Met al die sneeuw die er is uh, gevallen in die periode. En dat je dan op een gegeven moment heel goed op je tellen moet uh, passen. En uiteraard op de zee. En wat ik zei al, in 1963 was zelfs een deel van de zee bevroren. Ja, dat heb ik gezien. En de ijsblokken die, uh, die, uh, die uh, dreven gewoon min ja, of ja, meer dat, in de branding. Uh, wat ja, dat wat dat, dat, dat was heel raar en stil. Het was opvallend stil. Uh, de zee was ook stil. Ja, dat nee, was helemaal niks. Je hoorde je hoorde er niks. Nee, het was uh, het was gewoon uh, dichtgevroren en uh, dat. Uh, daar hebben sommige mensen hebben het er nog, uh, nog steeds over. En over het strand gesproken, daar gaan we het zo dadelijk over hebben, want uh, er is nog, uh, nog ik, wel ik, wat. Ik, ik wil nog één ijsbaantje ja? noemen. Eén ijsbaantje nog. Ja, waar, waar de Degemarkt zit. Ja? Daar had hij vroeger ook voor de oorlog ook een ijsbaantje. Dat heb ik een keer op een film gezien en dat ziet er heel goed uit. Dat heeft Kort Draaien ooit eens een keer uh, op een genootschapavond een stukje ah, laten zien. Ja. Op de oude tennisbanen die daar vroeger waren. Zo. Dat weet ik dus niet, dat daar ooit tennisbanen hebben zijn. Ik leer er dus, dus letterlijk, ja. tijdens deze ik leer ik gewoon elke dag dus iets bij. Ook dus over de geschiedenis van je eigen ja, dorp. Ja, toch weer. Dankzij die, die, die, die klink die voor ons ligt. Ja, daar ja, worden zoveel dingen uit opgediept. Dat, dat wil je niet weten. Maar uh, het is, dat is wel heel bijzonder dat daar. Uh, is, is dat niet ook een modderkommetje geweest? Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat is een, een landje geweest. Op een hmm. gegeven moment heeft men een straten tussendoor. Doorgetrokken naar Oranjestraat. Ja. En uh, ja, voor die tijd was het gewoon een land. Een ja. Landje van Groen heette dat. Ja. En dat, uh, of tenminste, een gedeeld heet, het landje van groen. groen. Ik weet niet of het exact dat stuk. Een groot was. ijsbaantje. Voor je zover jij. Nou, het waren, die het kan duiken. Volgens mij waren er twee of drie tennismanen die lagen. Het was die hele garage. En wat, wat kun je de hele oude dekenmarkt nog herinneren? Die er stond? Ja, nou, die, die, die, die, die, die die hebt uh, Rinko uh, garage, die heeft daar ook nog gezeten in de Oranje Straat. Ja, nou die, die, als, je die opper, als je die oppervlakte neemt met dat ja. stukje zo er terug naar de kerk toe, dan dat, dat moet het ongeveer zijn. Dan uh, is dat een behoorlijke oppervlakte geweest. Ja, dat ja. kan haast niet anders. Dus uh, daar, uh, wil, ja, daar kan me wel iets bij voorstellen, ja. Ja, de Poststraat, die, dat is wel een hele oude straat. Die was ja, er al. Dus ja. Dat, ja, het, is, het ligt er echt tussenin. Ja, nee, Tussen. prima. Ik, ik, ik geloof je onmiddellijk in dat, dat verband. Uh, laten we dan weer even een stukje muziek gaan draaien. Als er nog iets uitkomt, uh, Ja. Jij hier naast me Het goud dat ik ooit eens vind Dat ben jij Samen op zoek Naar een eeuwig geluk. En onze gids is ons eigen gevoel Eén blik in jouw ogen Zegt meer dan genoeg Ik weet nu U echt wat je bedoelt Ik loop met jou naar de regenboog We zijn omringd door de Naast, naar een mooi paradijs. Als ik verander, doe ik dat voor jou. Jij geeft mijn leven opnieuw weer een kans. Jij hebt echt alles waar ik zo van hou. Bij jou voel ik mij totaal in balans. Jouw ben ik mezelf soms niet Toen laat me nu niet meer langer alleen Maar tranen verraden mijn stille verdriet Ik wil jou heel dicht om me heen Ik loop met jou naar de regenboog We zijn omringd door Nou, oh, Nederlandstalig werk, even hier uh, bij van Zandvoort, uh, terwijl Jan even op dit moment aan uh, de telefoon hangt met een luisteraar. Dan, natuurlijk, dat waarderen wij altijd heel erg graag uh, dat mensen reageren. Uh, misschien dan nog niet in de uitzending. Maar uh, wat ik uh, net uh, hoor van deze man Ter Loops, uh, mevrouw zelfs, mevrouw Koper. Uh, Koper uit uh, Zandvoort uiteraard, uh, is dat uh, er ook in de buurt van de watertoren uh, gewoon uh, dingen uh, onder water werden gezet. Op parkeerterrein. Op een parkeerterrein. Nou zou ik mij uh, kunnen voorstellen dat moet dan achter het uh, tankstation uh, van uh, meneer Geerling uh, zijn. Ja. En uh, vlak bij Hotel Hoogland voor de Deur. Daar uh, zou uh, zo'n zo plek moeten zijn om, om iets uh, ja, onder water te zetten. Ja zou me niet verbazen als dat uh, ja, het geval en, is. En, en het schijnt ook op uh, zeg maar op een stuk strandweg naast het Hotel Bouwers, het oude Hotel ja, Bouwers. Ja, ja. En dan dan daar had je zo'n boog met mensen, met, met, met zo'n vitrine. Ja. En als je daar nog onder komt, dat is noordkant natuurlijk ook. Ja. En dat is natuurlijk ook wel lekker cool. Maar dat heb ik nooit gezien. Nee, maar, het, de, maar ja, ik, weet, ik weet wel dat daar. Uh, de Awa hotel Bouwers, dat, dat weet ik wel. Dan, dan, dan kon je onder doorlopen. Dat uh, was gewoon zo'n boog. Daar kon je onder doorlopen. Die konden zelfs onder schuilen. Als het erg vervelend weer was. Uh, het regende, wat dan ook. Dan kon je er gewoon onder staan. Ja. Uh, dat, dat, uh, en Daaronder had je uh, ook nog een tijd. Wat jij eigenlijk tijdens het loop van het plaatje had nog een speelhal. En daar, inderdaad, daar zou het ook gekund hebben. En misschien, eh, nou ja, deze mevrouw weet dat zeker. Dus ik ga er ook vanuit dat het ook eh, inderdaad ook zo is dat je daar even een ijsbaantje had, om het maar zo te zeggen. Uh, kijk ik even naar de klok, dan gaan we eventjes uh, verder met, uh, met een schilder... die uh, ook uh, genoemd wordt, standwoord op linnen. En een van uh, die linnen die door Cornelis beeld, want daar heb ik het dan over... Uh, is een potvis die gestrand is... Um, dat beeld, dat, uh, dat, dat wordt hier uh, duidelijk uh, geschilderd. Uh, ja, ik weet niet of ook het echt uh, zo is dat we hier uh, een vis op het uh, strand hebben gehad. Ga ervan er wel vanuit dat er hier een paar keer een vis is aangespoeld. Me meerdere, meerdere keren. Meerdere keren. He? En ook ja, wel ik, hele grote ik, vissen, denk maar, ik. ik. Ik weet in ieder geval van een print van Cornelis van Noorden. Nou, ja. hier, dit is nog veel eerder. Cornelis van Noorden, dat is in, in tussen 17 en 1800. Ja. Maar deze print uh, schijnt toch van, uh, van 16. Uh, 12 tot 1664, want dat is het periode dat Cornelis beeld heeft geleefd. Tenminste, ja. dat wordt hier zo nadrukkelijk gesteld, tenminste in het artikel... Uh, maar uh, er zijn wel degelijk uh, potvissen gestrand bij uh, Zandvoort. Maar dan hebben we het over uh, inderdaad heel lang, uh, lang geleden. Dan ga je toch uh, zeker een paar eeuwen terug. Uh, en op een van die, van die linnen is uh, duidelijk te zien dat uh, daar ook een potvis uh, ligt. En dat daar mensen omheen staan. En ik uh, kan mij dan zo... Uh, ja. Uh, uh, iets voorstellen dat daar uh, een heel uh, activiteit uh, eromheen heeft uh, plaatsgevonden als zoiets uh, gebeurde. Denk maar aan het schip wat een paar weken geleden of vorige week nog bij wijk aan zee uh, is uh, gestrand. Dat zou dan hier als uh, uh, toen de tijd dat daar zo'n vis uh, daar op het, uh, het ja, droge lag te spartelen, ik, denk ik ook wel het Ik, ik denk zijn. dat dat nog meer spektakel was. Men, ja. men, men kende die grote dieren natuurlijk niet en nee. dan lag er ineens een grote vis. Ja. Het, het waren wel altijd vrouwtjes die aanspoelden ja en dat heb ik me laten vertellen ja, maar, maar dit, die, die waren toch altijd nog zo'n 13 meter lang ja uh, maar hier wordt uh, melding gemaakt van een mannetjespotvis. nou niet in het wel, artikel en die werden wel 20 meter dan kan je dat, nagaan hoe ja, groot die is dat uh, dat, uh, dat is ook uh, zeker het uh, geval <laughs> En uh, ja, of het, uh, er wordt ook nog uh, een, in de artikel genoemd of het waarheidsgetrouw uh, is. Dus ja, uh, laten we het uh, maar even uh, ophouden dat de mensen dan maar even die klink moeten halen. Ja. Of uh, moeten, moeten bekijken hoe het uh, erin staat, maar het is een leuk uh, gegeven om daar eventjes uh, bij stil te staan in, uh, in het uh, verhaal over de potvissen die uh, gestrand zijn. Uh, mag ik verder bladeren? Ja, of, uh, maar, ga... maar, of, <laughs> hebben we het al over Zandvoort op Linnen gehad? Daar hebben we het net ja, allemaal ja, gehad. Ja, ja. Okay, ja. Hey, ik was even bezig ook onder wel. Ja. Nou, uh, we, we kunnen het nog heel even hebben over. Uh, ik zie ook nog iets uh, over een oud printje van, uh, van uh, lang vervlogen tijden. Als je het nu doet, dan staat de plaatselijke Bromsnor uh, gewoon uh, bovenaan de Halse wat gaat hij doen? Maar toen kon je dus nog wel zeg maar de Halterstraat vanuit de Zeestraat naar beneden rijden. Tenminste, dat uh, zegt het plaatje dan. Ik ja. bedoel, uh, ja, weer... ik zie gewoon een auto toch rechts van de weg in de richting van... Uh... Ja, oude bakker Seisner, die daar vroeger een, een bakkerij had. En waar tegenwoordig ook uh, Nuf uh, rechts uh, zit. met die auto die rijdt dus gewoon richting ons, uh, ja. het trampleingraad het, het ja. Huisplein op. Dus, dus ja, die, die rijrichting haal Antierie. Dus dan zou ik uh, bijna de conclusie moeten trekken. Ooit was dat tweerichtingsverkeer in de straat. Ja, en, en valt het je op dat er ook aan weerskanten gewoon bomen staan? Ja, ja dus, dat valt mij ook dus, op. is dus zoveel ruimte was er niet. Nee, maar uh, ook dan denk ik van die Halterstraat heeft dan toch, uh, toch iets uh, bijzonders uh, gehad. T ja, uh, sinds de uh, min of meer renovatie of de herinrichting zijn die bomen allemaal verdwenen. Tenminste, de, ja, ze zijn er gewoon niet meer. De, nee. de bomen zijn weg. Uh, er staan nog wat uh, lantaarnpalen en uh, dat is het dan. Uh, maar dit, dit uh, is wel een heel oud uh, plaatje waar mensen dan toch maar een beetje zuinig op moeten zijn, denk ik. Uit lang vervlogen tijden, uh, die, toen al een winkelstraat kon ik uh, eigenlijk al uh, zien uit dat ja. hele verhaal. Zie jij trouwens op die andere pagina? Mm -hmm. Dat is Arnie koper, van die gasmuntjes. Ja, ja die overhandigt in, in, in, in, op deze foto vrij recente foto aan burgemeester Meijer een uh, geschiedenis over de Amsketen. Een, uh, een DVD. Van wat dat nou allemaal precies is geweest. Nou weet ik er iets van. Uh, er, is, uh, er zijn nog zeven visjes ongebruikt. Uh, dat uh, voor de komende jaren hoeft er nog niet aan vernieuwing uh, gedacht te worden. Zo staat het. Uh, wat ik weet is dat, er, dat er op elk visje wordt er een naam van een burgemeester gegraveerd. Ja, en uh, het is zelfs zo dat een interim burgemeester uh, daar een, een naam uh, aan heeft uh, gekregen. Of uh, in ieder geval op een van die visjes. En dat is Hester Maaij. Die, uh, die, een, uh, een die heeft een naam in de visie. Oh ja, is ja. oh. <laughs> dus de enige de interim burgemeester die dat uh, overkomen is. Daar zijn de meningen over verdeeld. Want sommigen zeggen van ja, het is niet een echte burgemeester. Die heeft alleen maar ah, nee, nee, plaats... Nee, nee, ze uh, was natuurlijk wel echt burgemeester. Ja, plaatsvervangende ja, en, uh, ja. en ook tijdelijk omdat Van der Heijden uh, ja, toen uh, op dat uh, men ziek was. Je kan het niet schrappen uit de geschiedenisboek. Nee, uh, maar... Uh, de discussie is: uh, moet iemand daar wel op of niet op? En uh, daar hoor je ja, op. dan maar een klein visje. Dan of zo. maar een klein visje. Nou ja, uh, de meningen zijn daarover verdeeld. Uh, ik heb me laten vertellen dat, uh, dat, dat, dat, dat sommige burgemeesters zeggen: van ja, ja, ja, moet dat nou? Uh, weet je, uh, of nou ja, één burgemeester zeker. En dat is de huidige burgemeester. Dus ik klap hem een klein beetje uit de school. Maar die. Uh, had een andere mening. Of heeft een andere mening uh, hierover. Dus, maar dat mag. Ik bedoel, uh, <coughs> ik, uh, ik, uh, het ambt bekleed je en je hoort uh, boven de partijen staan dat dat sowieso. Maar uh, als je het ambt bekijkt en je gaat daar een uh, discussie daarover aan, ja, dan uh, kom je dus op een, uh, een trein terecht van Mag dat wel of mag dat nog niet? Maar ja, uh, kijk, Meijer is een echte burgemeester. Dus die, uh, die hoort daar sowieso op uh, te staan. Het, het, het gaat <coughs> over oud zo Maar als ja. ik zo naar die, die visjes kijk. Mm. En je zou in de toekomst een burgemeester met een dubbele naam krijgen. Dan wordt het, dan moeilijk, wordt het, dan wordt het heel moeilijk. Dus heet uh, je, nou ja, uh, laten we zeggen, van Bergen heen Gouwen, Dan wordt het al heel erg lastig om, uh, om, om dat op een visje kwijt uh, te kunnen. Dus uh, of dat, uh, nou ja, de, de, de mensen moeten maar zelf uh, kijken over de over, ja, over DV. Met die amtsketen. dus uh, de, dan is dat op beeld, uh, kun je dat uh, terugzien op televisie, zou ik maar zeggen. Uh, en dan is het ook, uh, ja, misschien wel de moeite waard om te kijken van wat uh, behelst die geschiedenis van de ambsketen die de burgemeester tegenwoordig uh, draagt. Ja, Jaap, even, even ja. het volgende. Je had het net over, uh, over het Zwarte Veld. Mm -hmm. Het Louis David Ja. Nou zie ik hier op pagina 23. Ja. De genootschapavond. Ja, daar gaan ze het over hebben. Ja, over het Zwarte Veld. Over het Zwarte Veld en over het ge de geschiedenis van het uh, Zwarte Veld. En waarom het, het ook het uh, Zwarte Veld zal heten. dat... Ik kan me bijna niet voorstellen, want het heeft iets te maken met de grond... die daar uh, ooit uh, heeft ja, gelegen. Ik, ik, heb, ik heb al een stukje van dit programma gezien of mm. gehoord. Ja. En, en uh, ja, het is zeer interessant. En een, vie, een vieze grond was het, het zwarte veld. Dat weet ik wel, en daarom heet het ook het zwarte veld. Maar uh, als mensen daar meer van willen weten... op vrijdag 24 februari 2012... dan wordt die gebouwde krocht dus die, uh, die genootschapsavond uh, daarover gehouden. En kunnen mensen dus... Uh, Weten, aan de komen hoe dat is uh, geweest. daarop dat Zwarteveld. Want ja, de schop is er uh, behoorlijk ingegaan. De rug- en reugwoningen zijn verdwenen. Uh, ook de oude Hannieschaft en ook de nieuwe die zijn weg. En uh, de Mariënschool is inmiddels uh, verdwenen. En daar staat dus nu een compleet uh, multifunctioneel gebouw. Uh, waarin alles uh, uh, is samengekomen. Maar wat is nou wat daarvoor heeft uh, gezeten? En dat is uh, iets wat op die avond wel aan bod gaat komen. Uh, dat uh, is dan op 24 februari. Ja, en dan Jan? Uh, nou, pagina 21. Nog 21? We gaan, we gaan even terug. We gaan, oh, ja. ja er staat een oproep. Ja. En het vorige programma er werd geëindigd met een oproep. Uh -huh. Ik dacht zo van nou, gezien de klok... Ja. Gaan we het even hebben over uh, ja. de onderwerpen waarvan uh, ge waaraan gewerkt zou, worden, zou kunnen worden door het genootschap. Ja, dat, dat, dat, dat, dat wordt daar vermeld op ja. pagina 21. En dat gaat over de ontwikkeling van de strandtent bijvoorbeeld. Zeer interessant. Ja, of uh, de huisvesting van krot tot EMM-flat of tot villa. Ja, ja. lijkt me iets voor Geertsenhensen. Ja, maar ik zou ook, zou, zou ook uh, zomaar iets... Ja, hij is, uh, zat in, uh, zit in de makelaarderij of hij zat in de makelaarderij. Maar goed, uh, uh, ik zou me ook uh, kunnen voorstellen dat je daar mensen die vroeger bij de EMM... En er is hier ooit iemand geweest, uh, dat is Jaap Kerkman geweest... die ja, hier ook, ja. ook het een en ander over de EMM heeft uh, verteld. Uh, dan is er natuurlijk de ontwikkeling en ondergang van de buurtwinkel. Nou, daar heb ik dan nou nog wel iets over. Uh, vooral in Oud-Noord. Zijn die buurtwinkels verdwenen? Uh, je had, vroeger had je natuurlijk Bakker Paap. Dat, die heeft daar tot 2006, 2007 gezeten. Uh, dan hadden we natuurlijk de, de, de kleine winkel van uh, Leek. Uh, zeg maar aan het begin van de Da Costa en de, op de hoek Helmersstraat. De winkel van Kastin Op de hoek van de Bilderdijkstraat en de Helmerstraat. En in de Da ja, ja, ja, ja, Straat zelf had je nog een viswinkel en een groentewinkel. Ja, je gaat een, een rondje Noord maken. Met heel snel. Dat hadden we niet moeten doen nee. eigenlijk. Hè? Nee, een, maar goed. Uh, dat kan een heel programma zijn. Ik, dacht, ik daag uh, daar sowieso dus mensen voor uit. Willen ze er wat erover vertellen? Kunnen ze bij ons terecht bij Cier van Zandvoort. en iets over die geschiedenis van al die winkels die daar in Oud-Noord hebben gezeten. Uh, vertellen? Want dat uh, zou wel heel erg uh, waardevol zijn. Want op die manier hou je dit soort dingen denk ik ook levend en yeah. uh, er is natuurlijk, ik kan nog één ding vertellen, zelfs op de hoek van de Helmerstraat en de Potgietenstraat heeft nog iets uh, gestaan en dat was niet de bakker van Bakker uh, Paap maar uh, de oude snackbar van Ton en Trace P, die hebben daar ook nog uh, gezeten. Ja. Maar dan uh, gaan we dan wel heel erg uh, ver terug. Ik uh, geloof dat we er zijn Jan met, yeah. uh, met dit uh, programma en volgende week zijn we er weer. Ja. Wie er dan zitten weten we nog niet. Jij in ieder geval denk ik, ik wel. Ik ben er wel. Uh, volgende week dus uh, weer een nieuwe aflevering van uh, uh, Oud Zandvoort. Hier bij CfM Zandvoort. Straks hebben we Mario Zandvoort met nog een uur nostalgie op de radio. En daarna uh, tussen twee en uh, vijf. De heren Harms en Vos met Zandvoort op zaterdag. En als er op oude muziek wordt aangestuurd. Is het natuurlijk altijd nog leuk om naar Golden CfM te luisteren. Op dacht ik maandagavond. Maar dat wil ik even vanaf zijn. Dat was het. Dag.